...in de Dominicaanse Republiek. De bende heeft miljoenen euro's buit gemaakt. Er zijn 17 mensen aangehouden, 15 in Roemenië en 2 in Nederland. Het weer, de bewolking neemt steeds meer toe en er kan wat sneeuw vallen. Middagtemperatuur in het westen iets boven nul, in het binnenland net eronder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Lange files in de rand zat op de A2 Den Bosch-Utrecht verknoopt even dingen 5... Op de A4 naar Amsterdam tussen het rinkvaart Aqueduct en de Schipholtunnel 10 kilometer. En daarvoor staat het ook al vast vanaf Nam tot Soeterwoude-Rijndijk 8 kilometer. Bij de Schipholtunnel is de linkerreis er ook dicht vanwege ijsvorming. Op de A8 staan de Amsterdam 6 kilometer bij Koenplein. Vanuit Alkmaar op de A9 staat er 10 kilometer tussen Beverwijk en Batuverdorp. A12 naar Utrecht langzaam rijden tussen Woerden en Oude Rijn. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag langzaam rijden tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum. A15 Rotterdam-Gorkum bij sliedrecht West 6 km. Van Nijmegen naar Gorkum op de A15. Tussen Ochten en Tiel 6 km aan aanrijding. A27 Almere-Utrecht. Langzaam rijden tussen Enes en Beeldhoven. Op de A28 Volle Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Maaren. En vanwege de lange files op de A4 staat het ook vast op de A44. Vanuit Den Haag naar Amsterdam 6 km bij knopen Burgerveen.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. Zandvoort. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Rainbows on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit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 Het is wel koud, maar het regent nog niet. Nee, nee. Rain Drops keep falling on my head. BJ Thomas. Maar dit een muziek. Ik ben even stil van de regie, hoor, want die moet ik al gaan zitten. En dan uh, dame, ja, ja, ja, ja. ja een ja, ja. koffie. Uh, we gaan een klein beetje het programma veranderen, Ben. Ja, we gaan de, een heel item omgooien. Ellen die komt met binnen, dus die mag rustig we een, een koffie gaan kilt. drinken. Hallo, Ellen. En Roy is gaan zitten. En dan gaan we het dus ja. nu hebben over de uh, Talent of the Voice. Zeg ik het zo goed? Ja, ik. En dan nou, dan eigenlijk de, voice, de Voice van Zandvoort. Ikzelf. Is dat met een knipoogje naar de Voice of Holland? Nee, totaal niet. Oké. Okay. Uh, dit concept dat ligt al een tijdje op de planken. En uh, we organiseren het nu voor de derde keer. En uh, dus van de, van, ja, toen kwam de Voice of Holland uh, toevallig. Ook, uh, ja, dus mensen verwarren het wel vaak met de Voice of Holland, maar het, het is niet met, bedacht met het idee van de Voice of dat, uh, okay. dat niet. Uh, hoe, hoe is het concept dan? Als je de, de, de denkt dat de, uh, ik denk niet dat het heel veel anders is, maar ja. uh, hoe, hoe doen jullie dat? Het concept is met voorrondes. We ja? zijn dit jaar in, in XL, en dat is wel de eerste keer dat we het zo hebben gedaan, zijn er in totaal zes voorrondes geweest. En uh, van elke voorronde is er één persoon uh, doorgegaan naar de halve finale en heeft ook één persoon een wildcard gekregen. En aan, bij de laatste voorronde hebben we ook een Wildcard show eraan vastgekoppeld. Toen waren we om half één pas klaar. En, <laughs> zo lang een uh, Wildcard, hè? Uh, ja. Maar wat de voorronde moest ook nog plaatsvinden, dus we hebben dat allemaal bij elkaar gegooid. Dus, en er zijn er dan uh, in drie in totaal ook, of vier zijn er in totaal ook weer doorgegaan naar de halve finale. En in die halve finale we een, hadden we ook een paar zieken en zo. En toen hebben we besloten dat we vijf mensen naar de finale door laten door gaan. Ja, en die gaan dan ...voor een single opname ...plus promotie. En dat was dus gisteren? Dat was gisteren, na ja, de grote finale. Uh, ben ik wel even nieuwsgierig. Uh, in, in de eerste plaats werd gehouden in... xl Excel. Ja. Vandaar de naam neem ik aan ook. Uh, Voice of... Uh... Ja, Talent of the Voice of XL. Talent of the Voice XL. Heel maar dat hebben we ook gedaan, niet alleen om, omdat het XL heet, maar het was ook best wel een hele lange rit naar die grote finale. We zijn echt drie uh, maanden bezig geweest om uh, die talenten te doen. <laughs> Hoeveel shows waren dat totaal? In totaal acht. Acht stuks. Ja, acht stuks. Uh, wie jureerde? Of, of, het was steeds uh, verschillend. Uh, we hebben gekeken naar muziekkenners, dus mensen van CFM hebben ook gejureerd, uh, waaronder Betty en. Uh, Richard buitenhek. Nee, die was ziek gisteren. Ja, gisteren wel, maar hij heeft dan wel een keer gesureerd. Gerard Kuiper is een keertje langs geweest. We hebben Edwin, dat is een zanger, die heeft in de jury heel vaak gezeten. En... Uh, en die, degene die elke dag of elke keer in de studie heb gezeten is Martin Falies. Uh, de bekende zanger hier in Zandvoort en geluidsman. Dus uh, ja, mensen allemaal een beetje uit het vak, maar ook uh, muziekkenners. Ja, ja. Dat was ook het leuke. En de organisatie was in handen van uh, jouw bedrijf of Ja, van, van On Air Defense, ja. Oké. Okay. De um... De kandidaten, de, de, de spelers ik zo maar zeggen. Waar kwamen die allemaal vandaan? Want ik, ik was daar gisteren even, toen hoorde ik een, een Belgisch meisje uh, ja. deed ook mee. Ben ik ben op zich heel erg trots om uh, dat er inderdaad ja. België de moeite neemt om zich op te geven. Ja, wij we beginnen ergens, dus we gaan eerst van gesprekken met de eigenaar van XL. En daarna uh, ga je bedenken van hoe gaan we promotie maken. Nou, dat hebben we ook op Zandvoort gericht, want we hebben een paar Zandvoortse deelnemers ook meegedaan. Maar we hebben dat ook eigenlijk landelijk gericht. En mm. dat uh, doen we via de landelijke media, maar ook via websites en sociaal media natuurlijk. Want dat, dat is nu helemaal goed. Um, ja, je bereikt heel... zo 8500 vrienden natuurlijk. Uh, ja. Okay. En als jij um, al drie jaar dit soort dingetjes organiseert, leer je ook heel veel mensen kennen. Ja. En die stuur je dan ook allemaal een mail. En zo krijg je je kandidaten. Dus uh, van België tot, aan de andere kant, Groningen? Groningen, Limburg. Dus uit, uh, uh, uit heel Nederland en België dan? Ja, en vorig jaar Duitsland. Dat dus, tot, uh, nog. Ja. dus een internationale ster. Uh, um, dit is de derde keer, hè? Ja, dat we dit concept organiseren wel, ja. Uh, hoe is dat met de vorige edities? Volg je die, de, de, de winnaar? Is, is dat, uh, zijn er mensen die doorbreken, die gaan zingen of zingen ze al? Of nou, het gra ze al het grappige is dat, uh, we hebben dat niet, dit is niet de derde keer in Zandvoort. We hebben het ook al een keer in Sassenheim georganiseerd... Dit was dan de tweede keer in Zandvoort. Uh, de vorige editie in Zandvoort heeft er een uh, kandidaat op ge uh, gewonnen die nooit zijn prijs heeft opgehaald. Oh. Dat is heel raar gegaan. Heel raar, die, die meneer die heeft nooit meer contact met mij opgenomen, terwijl ik wel contact met hem opzocht en gewoon nooit meer zijn prijs opgehaald. <laughs> dus die is uh, doorgesluist naar iemand anders. Uh, maar uh, wat onze bedoeling is, dat de talent die wint ook een begeleiding krijgt. Dus je gaat een jaar lang met ons aan het werk uh, om een product neer te zetten. En daar horen optredens bij, daar horen een, een single opname bij. Maar van tevoren bespreken van wat gaan we doen, wat, welke richting wil je op. En nu heeft vandaag of gisteren Erik ja. van Meel gewonnen. Hij, helaas kon hij er niet bij zijn omdat hij een hele belangrijke dart had. Dat is ook belangrijk. Ja. En uh, ja, hij heeft gewonnen. En um, deze jongen die heeft al vaker aan talentjachten meegedaan. Niet, niet alleen aan talentjachten zoals Talent of the Voice, maar ook talentjachten op televisie. Uh, we kennen hem van X-Factor, Popstars. En, en uh, ja, dus, dus uh, die jongen die heeft, had al wat ervaring en dat zag je gisteren ook, dat al die artiesten of mm -hmm. mensen die mee hebben gedaan aan Talent of the Voice, dat ze, dat ze gewoon allemaal ervaring hebben. Roy, is dat, dat een dat klein ook... wereldje, van mensen die zo roleren in, in, nee, in dat soort dingen? Nee, dat is echt een groot, echt, uh, het is ook elk jaar andere mensen die meedoen. Ik, ik kan wel... Uh, Natuurlijk iedereen weer mee laten doen. Ja. Maar mijn doel is toch altijd weer uh, nieuwe mensen te leren kennen. En ook weer mee te laten doen. Ja. Mensen die deze keer hebben meegedaan. Uh, kunnen die wel of niet volgende keer weer meedoen? Iedereen mag volgende keer weer meedoen. Okay. Maar of ja. ze dat doen, dat is de tweede vraag. Ja, ja, ja. Meestal ja. slaan ze ook al twee of drie keer weer over. En dan ja. zie je ze weer terug. Erik heeft dat gewonnen gisteren. Ja. Wat voor genre is dat? Uh, Erik doet twee genres. Hij zingt... Uh, hij, hij, hij zingt Nederlandstalig, maar wat hij vooral in de talentjacht heeft laten zien de afgelopen tijd... ...dat hij ook een, uh, een, een balletzanger is. Mm -hmm. En uh, de X-Factor-jury heeft hem ook ooit geadviseerd ga je in een boyband. Het liefst wilt hij dat niet, dus daarom probeert hij toch via een wat kleinere talentjacht. En nu heeft hij dan gewoon een eindelijkse single waar hij al jaren ja, op hoopt. Is maar ja. uh, je zegt zelf, hij heeft twee richtingen. Moet hij dan niet kiezen? Dat vind ik wel. Ja. En daar. Uh, vindt uh, hij daar dat vind ik Dat gaat. Uh, ja. <laughs> <laughs> Denk het wel. En ik denk dat hij ook voor dat, um, dat, dat uh, balletzanger uh, gaat kiezen. Okay. Maar uh, daar moeten gesprekken over uh, gaan plaatsvinden. Want je gaat wel een richting op met een single. Uh, omdat om uh, Als ik dat zo hoor, hebben begeleid, hij gaat een single krijgen, dan ga je richting uh, professie. Ja. Al, al, is, al is het maar een bijprofessie, dan kan je dus niet uh, alles zingen. Dan moet je echt gaan kiezen. Ja, inderdaad. Ja. Zijn er mensen bij On Air die, die coaching kunnen? Aankunnen? Ja, je zegt begeleiding, dus de coaching, als je dan even gaat kijken naar de voice of Holland dan wordt gezegd... Altijd van je moet zoveel mogelijk je eigen stijl. Ja, eigen sterktes. Je moet gebruiken. er goed bij voelen. Ja. ja. Uh, hebben jullie ook mensen die, die, die coaching kunnen? Ja, wij werken samen. De, de single wordt niet bij mij thuis in de studio opgenomen. Nee, nee, nee, nee, Het wordt echt bij een professioneel bedrijf uh, opgenomen. Deze, dit bedrijf organiseert onder andere de Party Awards. Uh, deze meneer die is heel erg. Uh, ...bezig met zijn platenmaatschappij... ...en daarin wordt ook uh, begeleiding gegeven. Uh, ja. Wat past bij deze ja. artiest? Er de, de, moeten eerst een half jaar gesprekken volgen... ...voordat wij echt een product gaan maken. We, we zijn nu een half jaar verder met uh, Talent of the Voice Sassenheim. De, de, de demo is gisteren pas geleverd. Ja. Dus je bent echt een half jaar bezig om te kijken... van ...hoe gaan we deze artiest begeleiden... En, uh, en ik zou persoonlijk in die begeleiding niet zoveel betekenen meer op de boekingskant. Nee. Maar de, deze persoon wordt begeleid door de platenmaatschappij. Okay. Die, da, da, op, da, die heeft daar gewoon heel veel verstand van, van, van, van, van hoe gaan we deze jongen verder in de markt brengen. De, de derde editie. Uh, ik, hoor, ik hoor je zelf al zeggen van ik uh, een half jaar gesprekken, uh, er wordt een, een, een boekingding gedaan. Dan wordt het wel erg druk natuurlijk, want ik neem aan dat je nu al je gedachten laat gaan over volgend jaar. Ja, en er komt ook een zomereditie, dus dat... Uh... Ja. Oh. <laughs> ja. ja, er is een strandtent naar me toe gekomen en die zegt van ja, nee. dit evenement wil ik op het strand hebben. Ik zeg, ja, daar gaan we over nadenken. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat dat gaat komen, dat mensen gewoon vragen van nou Roy, doe dat eens in mijn strandtent. Ja. Maar het is voor jou professie natuurlijk, ja. op een gegeven moment is het leuk. Het is, het is leuk begonnen. Hè? Ja, mooi. Maar nu is het onair. Toch? Ja. Ja. En dus het is nog niet zeker dat die strandeditie doorgaat. Dat moeten jullie nog gaan bekijken. Uh, ja, ze zijn nu aan het opbouwen. En als ze opgebouwd zijn, dan uh, ga ik met ah, mijn nee. mappen naar binnen lopen. Ja, en gaan we. Dat is een kwestie we... van plek. Ja, als dus je nu komt, dan hebben ze geen tijd voor je. Nee, dat dus maar weet ik. Jij moet het nog wel organiseren even. Ja. Maar en dat is... bekendheid eraan geven. Oh, ik organiseer het nu drie jaar. En het is gewoon een draaiboek die in je hoofd zit. En. Ik druk op één knopje en loopt. Alle, alles loopt weer. Oké, okay, goed. Er ja. kom een gedachte bij me op, we draaien altijd muziek tussen de gesprekken hierin. Niet leuk om een keer van jou uh, wat werk te krijgen van jouw kandidaat om hier tussen de muziek. Tussen dat gaan we door. zeker volgende keer doen. Ja, dat lijkt me het beste. En zeker de winnaar, uh, we hadden hem willen laten zingen. N ja, ik, ja, helaas. Ja, ja. Dat, uh, dat zit er niet in. Ik denk dat we genoeg weten over wat er de afgelopen ja, maanden is. Ik ben benieuwd gebeurd. naar de strandeditie en hoop dat het mooi weer is. Dus Kunnen lekker buiten zitten. Ja, ik, uh, ik hoop het ook. Dan uh, komen we naar je toe misschien zelfs wel zelfs Als ja. het daar is. Dat lijkt me best wel leuk om, Gaan we doen Om dat te doen. Ja. Roy, wil je nog iets meer kwijt daarover? Of hebben we je, je uitgemolken? Nee, nee, ik wil wel. Ik wil echt iedereen bedanken die afgelopen tijd hard mee heeft gewerkt aan, uh, aan het evenement. Ja. En um, ik moet zeggen, we zijn een bedrijf. Maar, maar ook wel met een vrijwilligersfunctie. Want dat vind ik ook heel erg belangrijk in het, in het dorp Zandvoort. Iedereen is heel erg aan het bezuinigen. We moeten toch vooral samenwerken om dingen te kunnen blijven organiseren. En moeten ook stapjes terug doen. Want uh, er zijn genoeg evenementen die ik in mijn hoofd had voor dit jaar. Die dan toch niet door kunnen gaan vanwege geldgebrek. Maar dan vind ik het toch mooi dat we dat we toch zo'n evenement met een jury die vrijwillig komt ik sta daar vrijwillig te presenteren. Iedereen doet vrijwillig mee toch. Ja. En de dingen die gefinancierd moeten worden, die worden gefinancierd en daar ben ik toch trots op dat we dat weer Zeker. voor elkaar hebben gekregen. Absoluut. Helemaal goed. Oké okay. Roy, ode aan uh, je organisatie, een Dank klassieker. Autosredding, sitting of the dock of the bay.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 On a darker bay, watching the tide roll away. Mm -hmm. And sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same.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 is redding talk of the bay de muziekkeuze was weer van donderdag <laughs> en ja. we hebben een, uh, ontdooide ellen vrij dat uh, <laughs> nou, is een tafel grappig, want ze heeft een fiets maar ze loopt ernaast ja. ja het was toch te glad ik durf het niet aan hier <laughs> vraag inderdaad ellen waarom wordt er niet gestrooid ja, precies. Ja, ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat dat uh, zou gebeuren. Ik moet zeggen, ik woon in de Haarlemmerstraat en daar zag het, uh, was het echt schoon eigenlijk. Het uh, fietspad was schoon. dus ja. Toen uh, ja, kwam ik hier verder de hoge weg op. Toen dacht ik, oh hier is het toch nog wel echt slecht eigenlijk. <laughs> nou ja. Ik stap maar af. Maar met die vorst uh, is er niet te strooien nee. natuurlijk. Dat helpt nee, niet. het is te koud. Gewoon. Ja, het, het was natuurlijk ook gisteren ineens sneeuw. Ineens heel veel sneeuw ja. en dan uh, valt dat ook ja. niet aan. Ik heb de mannen wel zien wij hoor, gisteren met strooien. Ja, ja. ja. Ze waren maar het levert in ieder geval weer mooie plaatjes op vandaag met Prachtige het zonnetje. Plaatjes. En, uh... ja. Over plaatjes gesproken, ik heb diverse plaatjes in, uh, in, in uh, diverse kranten gezien. Over uh, gaat het goed. Uh, even voor de microfoon weer. Ja, uh, diverse plaatjes gezien ja, over het hek en, uh, en uh, al heel gauw werd het het Boegendwaldhek genoemd. Uh, het einde is daarvan in zicht het is al gebeurd wat mij nou zo verbaast is, is, is hoe komt dat nou uh, uh, uh, er wordt een, een, een vergunning aangevraagd voor een hek en vervolgens gaat een heel trek lopen tot uh, boze uh, journalisten, boze burgemeesters, boze raadsleden. Ja. En omwonenden ook. En omwonenden. Ja, dat is... Um, eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen, denk ik, dat uh, de ophef is ontstaan uh, na de uitzendingen van De Wereld Draait Door. Ja. Die waren begin december. En uh, daar heeft uh, het ontwerpersduo, Studio Job, heeft toen aangegeven uh, dat ze een, een functioneel kunstwerk, een Dank uh, hebben, laten, of hebben ontworpen en dat ze zich daarbij hebben uh, laten inspireren door uh, sterke iconen uit onder andere uh, concentratiekampen. En daarmee was eigenlijk de, uh, ja, de geest uit de fles en is, is, is, is zeg maar die associatie met concentratiekampen bij dat kunstwerk uh, gelegd, ja. zei het dat toen in die uitzending nog niet bekend was dat dat hier in Bentveld uh, nee. geplaatst zou worden. Dat kwam, zeg maar, nou, de week voor kerst kwam dat uh, eigenlijk aan het licht, dat de signalen ook van omwonenden... ...van goh, eh, volgens mij wordt dat... Eh, ...op de Taxislaan eh, gebouwd... ...bij Groot Bentveld... ...en toen, eh, ja, toen is eigenlijk de, de grootste ophef... Eh, ...ontstaan. Toen is eigenlijk eh, de publieke bal gaan rollen... klopt ...maar toen was de vergunning al aangevraagd... Natuurlijk. ...klopt, klopt... ...wij hebben daar uh, uiteindelijk... ...in de eerste raadsvergadering die we, die we hebben gehad... ...dat was uh, 25 januari... Hebben, ...heeft VVD daar ook... ...een interpellatie over gehouden... Ja. ...en een interpellatie is eigenlijk... Een, een formeel moment om uh, vragen te stellen over een actueel onderwerp waar niet echt stukken ter besluitvorming bijvoorbeeld uh, voor liggen. Ja. Dus... En een van de vragen was ook inderdaad van goh hoe, hoe, hoe heeft dat nou gekund en waarom is die vergunning uh, verleend? En het antwoord van de wethouder was eigenlijk van goh, wij hebben die, die associatie gewoon weg niet gelegd. Niet gelegd. Nee, op... Jullie uh, hebben die doen uh, wel gelegd naar aanleiding van allerlei publicaties. Toen is er uh, dus gesproken ja, uh, we hebben die associatie niet gelegd. Mm -hmm. Dat betekent dat er gekeken is. Wie, wie is er toe gaan kijken? Uh, meteen, eigenlijk, uh, ja, even terug in de tijd weer. Ja, ja, ja. Vrijdag uh, ja. voor kerst uh, zijn burgemeester Nick Meijer en wethouder Belinda Geurensson uh, uh, gaan kijken. En uh, zij hadden op dat moment de uitzending ook van de Wereld Draait Door nog niet uh, gezien. En ze zagen dat daar werkzaamheden in voorbereiding uh, waren voor het plaatsen van dat mm. kunstwerk. Uh, aanvankelijk uh, ja, reageerde het college nogal gematigd. Van, nou, het is een kunstwerk voor meerdere interpretaties vatbaar. En daar zijn ze in die zin toch op teruggekomen. En hebben ze na het weekend, uh, na het kerstweekend was dat. Dus tussen kerst en oud en nieuw afspraken gemaakt met de omwonenden en met de heer Bakker om, uh, ja, om een bouwstop te realiseren. Dat is ook allemaal gebeurd. Hè? Ja. En, en, is, het, is het nou niet zo dat zoiets hm. erg opgeblazen wordt door het uh, publiek, omwonende uh, journalisten? Want ik heb diverse krantenstukken daarover gelezen en uh, gezien. Ik heb ook diverse tekeningen gezien van het uh, van zogenaamde Boevenwaldhek, wat niet eens bestaat. Dat klopt. Alleen de bel bestaat. Ik heb iets gehoord. Ik vind het erg opgeklopt hoor. Ja, dat is, dat is toch een reactie die je, die je ziet. En dat, en dat komt enerzijds voor toch uit het ongenoegen denk ik van de mensen mm -hmm. dat daarover uh, is. En... Um... Ja, en, en toch, dan ga ik toch weer terug eigenlijk op, op hoe dat interview met die, studie, met die ontwerpers is gelopen tijdens dat uh, televisieinterview interview waar ja. de wereld draait door. Die associatie is toen gelegd en, en eigenlijk denk ik nu haast dat, dat wat je ook doet of welk ontwerp je ook daar plaatst, die, die associatie die blijft haast. En, en of dat terecht is, nou daar heb ik ook mijn vraagtekens mm. bij, maar het is heel moeilijk eigenlijk om dat weg te poetsen. Uit het uh, vraaggesprek uh, bleek duidelijk dat uh, de ontwerpers wel die associatie hebben... Ja. die hebben zich afgevraagd wat is een hek een hek scheidt ja. iets af en houdt iets ja, binnen klopt. en die hebben heel duidelijk die associatie ja, precies. met een concentratiekamp ja, dus dat neem ik, ja, die geest uh, is uit de fles dat, oh, uh, dat kan je nooit meer wegnemen eigenlijk omdat zij ja, het, en, het, en dat is ook niet zo, want dat zijn de ontwerpers die, daar, die die ideeën daarbij hebben wat mij dan intrigeert is hoe komt het bij de wereld draai door bij de redactie daar die zijn ja. ingezijnd waarschijnlijk ja dat, dat denk ik uh, haast wel. mensen die een ongenoegen voelen ja en, en nou, of je hebt een aantal elementen die in dat kunstwerk terugkomen, die hebben de ontwerpers ook eerder gebruikt. En zij hebben een, een boek, het, het boek van Job heet dat. De ontwerpersduo heet Studio Job. En daar staat ook al een aantal verwijzingen naar die. Um, of een aantal elementen uit het ontwerp, dat komt daar al in terug. Dus ik denk dat zij zich gewoon heel goed hebben voorbereid op dat vraaggesprek. En als je dan kijkt van ja, wat, wat levert nieuws op? Dan is dat toch. Ja, element. dat denk ik wel. Uh... Studio Job staat in ieder geval heel erg in het, in het, in het plaatje, in het nieuws. Ja. ja. Want uh, hoe je dit ook links of om rechts omdraait, draait, zij uh, spinnen daar een soort van garen bij natuurlijk. Ja, wellicht denken zij uh, there's no such thing as bad publicity. Ja, dus precies. Uh, ik, ja. ik weet het niet, maar en, en, uh, zij zijn op een, ik moet even denken in welke tijd dat was volgens mij ook, nou misschien net in het begin van het nieuwe jaar, zijn zij daar toch ook wel, hebben ze getracht nog een en ander uit te leggen. En toen hebben ze toch gezegd van nou we passen het kunstwerk eh, enigszins aan. Maar ja. uh, Toen was de wereld geschoten. Met... Ja, precies. Um... Dus zij zijn toch ook wel uh, geschrokken eigenlijk van de maatschappelijke reactie. Uh, het heeft in ieder geval vrij lang geduurd voordat de beoordelaars bij de gemeente uh, duidelijk werd wat voor soort ticket zou worden. Ja, de, de, de, er is ook... Uh, uh, Eerst was er een, een aanvraag tot een andere hek. Ja, ja. Dat was met, met een soort uh, houten deuren. En daar, uh, toen heeft de welstandscommissie gezegd... Nee, dat, dat vinden we sowieso niet goed. Want daarmee worden de zichtlijnen uh, op het land goed geblokkeerd. En toen is het ontwerp uh, aangepast. En toen kwam eigenlijk dat... Uh, ja, dat, dat uitvergrote prikkeldraad ontwerp, zeg maar, uh, in zicht. En dat is toen weer, uh, daar is een vergunning uiteindelijk voor gepland. Maar het is allemaal een gepasseerd station. Meneer Bakker heeft het teruggetrokken. Ja, ja Of er überhaupt nog een hek komt, is maar de vraag. Ja, afgelopen donderdag heeft hij inderdaad uh, persbericht doen uitgaan ...dat hij afziet van het plaatsen van, uh, van het kunstwerk of, uh, of Van dit kunstwerk, in ieder geval. Behoefte bestaat aan een ander hek. Nou ja, dat kan alleen hij beoordelen. Ja, oh ja er staat nu een rij een rijk koniveren, dus ik weet niet of dat nog een hek wordt. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dus, uh, ik kan ook niet, inderdaad, in de gedachte van de heer Bakker... Nee, uh, maar dat valt natuurlijk een beetje onder goed buurschap wat hij nu zegt Ik doet. kijk, en dat, ja... Dat is niet stom. Ja, nee, dat kan nooit stom zijn. Um, dit is gebeurd, hè, en, en, en er is gewoon een steeklaar vallen, dat is helemaal niet zo erg. Uh, gaat de ambtenaar nu teviger op die vergunningen zitten? Of denk je van nou, uh, ja. sorry we hebben een foutje gemaakt, klaar. Nou dat is wel, uh, dat is wel wat, wat het college eigenlijk heeft aangegeven. Als er uh ja, aanvragen voor een bouwvergunning voor, voor dit soort kunstwerken. Um, dus niet alleen kijken naar het resultaat, maar ook eigenlijk kijken naar de motieven van de kunstenaar daarbij. En, en de inspiratiebron en dergelijke, om ja toch om dit soort dingen uh, te voorkomen. En nu kan ik me wel indenken dat dit wel een uniek probleem is. Hoor. Ik verwacht niet dat we, dat we <lacht> iedere week gelukkig moet ik zeggen. Het lijkt inderdaad wel of niet dat we dit iedere week aan de hand zullen hebben. Maar uh, ja, het zou heel jammer zijn zijn als je hier toch niet een bepaalde leerles uh, uittrekt. En, en op die manier denk ik toch ja. dat het college dat uh, wel heeft gedaan. Ja. Nou heb ik weer twee ontwerpen van de nieuwe watertoren gezien. Dus. Ja, precies. Ja. Misschien dat we het daar ja. over kunnen hebben. Nou, daar, uh, bij deze kan ik dan meteen een oproep doen voor de ronde tafel van komende dinsdag. Ja. Dan gaan we het hebben over uh, de watertoren inderdaad. En, en uh, al, ja, maar ja nou, hoe zijn... nu verder? Ja, hoe nu verder? Hè? Want uh, er zijn voorstanders, er zijn tegenstanders... Uh, er zijn mensen die vinden het een, een, een, een, een monument, gemeten. er zijn talloze uitspraken over. Nu heb ik die twee ontwerpen gezien. Mm -hmm. Denk je dat dat, dat dat wat wordt? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat het helemaal ook afhangt van, van hoe het nou verder zal gaan met de verkoop. De, de watertoren ja. staat nu te koop. De huidige eigenaren hebben gezegd, nou wij zien geen, geen kans tot ontwikkeling of tot herontwikkeling van de watertoren. Maar dat komt natuurlijk omdat er zo lang getwijfeld en gedaan is. En geroepen ja. van je mag er niks mee. Ja, en Jan dat het toch uiteindelijk inderdaad die kwalificatie van gemeentelijk monument heeft. En dat is een, ja, een bepaald manieren beschermd. Mm -hmm. Maar het hangt nu ook af, denk ik, van goh, komt er een nieuwe eigenaar en, en wat wil die ermee? Ik, ik zou graag zien dat, dat die weer in gebruik wordt genomen, en dat het want het, we hebben enige weken, maanden geleden al een, een presentatie gehad, ook mm -hmm. over de watertoren want het verhaal ging altijd eigenlijk dat dat die niet goed zou zijn, hè? dat het, uh, dat het uh, er zit een, een betonnen uh, in. Uh, ja, bak in, en dat zou getordeerd zijn ten opzichte van de buitengevel. Ja. nou dat blijkt allemaal reuze mee te vallen dat, dus kwalitatief is het ding zeg maar nog uh, bruikbaar. In, ja, bruikbaar maar, <laughs> mee, maar het kost uh, het, ja, het kostenplaatje is een tweede inderdaad nee, maar die, die, die ronde tafel hè, uh, komen dan die ontwerpen ook op tafel van jongens dit ja, hebben, mij wel. Uh, ja? ja en, um, er wordt toch een, in een brede over gesproken dus mensen die belangstelling hebben om daarover mee te praten die worden daartoe uiteraard van harte uitgenodigd we gaan het zien. Nee, ik ja, ik, ik ja? kan er best een uurtje over doorpraten. Ja, ja, ja, ja, nou, kom, graag nog een keer terug. Ja, maar, waar, waar ik zo bang voor ben, uh, en dat heb ik al eens eerder tegen uh, mensen gezegd over die ronde tafel, dat bijvoorbeeld, eh, en dan ga ik nu zeggen, de tegenstanders van afbraak van de, uh, de Wadertoren, die roepen allemaal, dat ding moet blijven staan. Ja. En dan komen er misschien uh, vijf die zeggen van, laten we ding afbreken en een nieuwe opzetten. Ja. Dat vind ik een beetje de, de tegens van het de tafel Ja, nee, maar het blijft, een, kijk... Dat, is, dat, vind ik, dat begrijp ik, want dat is heel belangrijk eigenlijk, hoe representatief is, is, zijn de, de mensen is. Die, die er komen. En, en ja, dat klinkt misschien gek wat ik nu zeg, maar over het algemeen zijn tegenstanders mondiger dan mensen die het allemaal wel, uh, ja, dat, dat... wel, wel goed vinden. Ja. Dus dat is zeker een, een punt van aandacht, want kijk, uiteindelijk vind ik dat je als gemeenteraad en ook als college toch het algemeen belang in het oog uh, moet houden. En niet, niet alleen maar kunt afgaan op tegenstanders. Je ja. moet toch uh, alles en alle aspecten meewegen in uh, ja. dat soort uh, zaken. Ja, we gaan nou, het zien, we gaan het ja. horen eerst. J Jullie hebben interpolatierecht gebruikt uh, inderdaad, mm -hmm. om nou eens duidelijkheid te, ja. te krijgen over het hek. Ja. Uh, er zweven nog een paar dingetjes. Uh, ik denk even aan de ladderwagen. Uh, hoe staat het ermee? Uh, uh, het is ja. zo stil en ja. straks is het te laat. <laughs> dat, dat klopt inderdaad. Is, is dat de interpolatie, het, uh, dat is daar niet het... een interpolatie aan te wijden om te nou jongens, hoe staat het daarmee? Wat doen we ermee? Ja, Zometeen. zeker. Nou dat is op termijn inderdaad uh, misschien uh, toch wel een uh, overwegen waard. Kijk, we willen het college wel eerst de kans geven nog om... Uh, hey, want de toezegging... Uh, ja, er was een beetje een, gek een gekke afspraak eigenlijk ja. toen gemaakt. Van uh, dat maar... En hey, dat het best... best zonder kon. Nou ja, eigenlijk was het gos van de raad van mening dat, dat Zandwoord dat het toch echt niet zonder kon. Ja, <laughs> dus, maar wat gebeurt er nu uh, verder? Ja, en, en inderdaad, de opdracht is inderdaad toch aan het college van doe er alles aan om dat ding te behouden. Ik moet u een antwoord verschuldigd blijven als ik vraag van wat is nu de stand van zaken. Is, de, is het besluit nou. voorbehouden aan het college? Nou, de, de, het, het punt is dat wij uh, samen met een aantal andere gemeenten in de veiligheidsregio Kenner zitten. Uh, daar is het besluit uh, nog en Ja, ja, okay. ja dus, dus je hebt als, als uh, gemeenteraad eigenlijk... Nou ja, een, een kleinere rol, laat ik het zo zeggen, dan je gehad zou hebben als het puur geregeld was in Zandvoort. En, en dat maakt het gewoon heel erg lastig. Want je krijgt dan een, een, een begroting bijvoorbeeld. Ja, kun je eigenlijk goedkeuren of afkeuren. En, en heel veel meer smaken zijn. Dus heel mo moeilijk om in dat soort gemeenschappelijke regelingen te sturen. Dat zie je bij paswerk ook bijvoorbeeld. Dat ja. dat heel, uh, heel moeilijk is. Ja, zien. En, en zeker waar ja. een gemeente als Haarlem zo'n grote vinger in de pap heeft. Nou, uh, Ik heb het toen ook eens vergeleken. Uh, er stond een ladderwagen in Schalkwijk. Uh -huh. En die moest ook weg. Vervolgens ging uh, half Schalkwijk uh, op zijn achterste. Ja. En dat ding staat er gewoon nog. Ja. Ja. En en dat het... gebeurt nu in Zandvoort ook een beetje. Ja, Alleen we... nu stil. Ja. Nee, en dat is dan ook weer de vraag van, goh, waarom zij wel en wij niet uiteindelijk ja. toch, dat, dat is En ik denk, ja, wij zijn hier uh, een enclave in de duinen, zou ik ja. gaan, ja. willen zeggen. Dus, uh, okay. ja. Ja, hij, is, hij heeft van de week zijn dienst weer bewezen met ja. de, de liftenproblematiek. Ja. Dus, maar goed. Goed. De tijd gaat, gaat er, er niet. Ik wil zeggen, ik kom graag een keer terug om over andere problemen ja, oh, te ongetwijfeld, in, uh, ja want er hangen nog een paar zaken. Zo. Ja, ja nee, and, yeah, never dull moment nee er is ja, never the moment hier er is altijd nee, genoeg, nee, misschien uh, de, de vaste genoeg te, doen. te doen. Ja. <laughs> ja. In ieder geval fijn dat, dat, dat je zei. door de kou en de ja. sneeuw uh, nou, hebt heel, geworsteld heel om hier te komen. Heel graag gedaan. Oké, okay. bedankt en, voor je komst. Graag gedaan. Een ah, okay. fijne uitzending nog. Ja, dankjewel. Wij gaan uh, straks naar het laatste onderwerp maar daar eerst een plaatje. Is goed. Racy Lay your love on me van mij Aangeschoven is Racy uh, Weijers. <laughs> dank jullie. Dank jullie. Erik Weijers van het circuit Park Zandvoort is aangeschoven en we hebben uh, heel even tussen de paardjes doorgesproken over uh, hoe het circuit erbij ligt, uh, Erik. Misschien is het wel aardig om dat is dus, uh, toch nog eens even te herhalen. Uh, ook jullie hebben last van de, van de sneeuw. Of last van, ja... De, moet je zeggen last? Of? Nee, we hebben geen last. Uh, althans in zoverre. Kijk, het is natuurlijk nu februari, begin februari. Dus er zijn nog niet zo heel veel activiteiten op het circuit. Toevallig morgen ja. wel. Hebben we een vier uur race voor het winterkampioenschap. Ja. Dus ja, dan moet het ski wel vrij zijn uh, van sneeuw. We kunnen niet zeggen, ga maar op, op sneeuwbanden rijden. Dat, uh, dat gaat helaas niet. Maar we waren gisteren al begonnen met de voorbereidingen. Dus een goede laag zout gestrooid uh, voordat het ging sneeuwen. Uh, gistermiddag al heel veel sneeuw weg kunnen schuiven. En ik was vanochtend heel even op het ski. En ja, we zijn al voor 95% klaar eigenlijk om morgen gewoon uh, om 12 uur te gaan racen. Ja. Heb je daar een, een, een, een draaiboekplan voor? Of uh, gaan jullie zitten van, goh, het gaat sneeuwen vanavond? Ja, nou ja, kijk, ik... ik, ik uh, evenementen organiseren is natuurlijk altijd vooruitkijken mm -hmm. en ook uh, anticiperen op allerlei situaties die kunnen ontstaan, uh, op vele lijngebieden, en er, ja. dit er een van en uh, inderdaad bij elkaar zitten en dan zeggen, nou hoe gaan we oh. dit aanpakken ja. Goed, vier uur is morgen Klopt, Winter Endurance kampioenschap, ja. de derde race van deze winter er komt nog eentje begin maart en dan uh, is het eigenlijk voor ons een beetje om warm te blijven niet alleen wij als circuit, maar ook alle mensen die bij de organisatie betrokken zijn, zoals alle officials, de medici uh, die, die daarbij zijn, en natuurlijk ook de Teams die actief willen blijven in de winter en dan met Pasen gaan we weer echt uh, van start, natuurlijk. Is dit een competitie? Ja, ja het is een Nederlands kampioenschap. De wedstrijd. Vier wedstrijden beginnen in november, uh, begin januari. We hebben op, uh, op 8 januari al de nieuwjaarsrace gehad en nu dan nog een vier uur zees en we eindigen op 4 maart met, uh, met de laatste afsluitende race voor deze winter. Wat voor uh, wagens kan ik dan zien of wat voor klas? Verschillend. Eigenlijk uh, de, de, de wintercompetitie staat bij ons altijd een beetje een teken van het moet voor de deelnemers vooral leuk zijn. Dus het maakt eigenlijk niet uit uh, met met wat voor auto, je komt als het maar een tourwagen of GT, is dus wel een gesloten auto. Ja. En dat kan zijn van een van een Porsche GTD tot een Renault Clio of een BMW Diesel. Als u maar aan de veiligheidseisen voldoet, mag je meedoen. En er zijn vier divisies. Dus we hebben en een race licentie. Heb. Ja, je moet ook een race licentie hebben en je moet ook een helm dragen en een geloof. <laughs> dat weet ik niet. Nee, ik heb geen race licentie. Nee, dan lukt het niet. Wel vierwieldrijf, maar, maar geen... geen race licentie. Noem je dat een race auto wat dat ja, ja, <laughs> nou ja. Daar zijn dan de meningen over verdeeld. Thank <laughs> you. Uh, met Pasen uh, begint eigenlijk het, het grootste, uh, het grote uh, seizoen zomaar zo maar, zou zeggen. Uh, dit is inderdaad een warmhouden voor iedereen, hè, dat je betrokken blijft bij het circuit. Uh, voor iedereen is het moeilijk om, uh, om vier maanden niks te doen. Klopt, dat wil je niet. Nee, dat, dat wil je helemaal niet. Nee. Dus, dus je wil wat dat doen. Dat willen wij niet en de, nee, de, de teams nee, nee. niet, de coureurs willen dat niet, de officials niet. Dus uh, Daarom hebben we dit ook bedacht. Ja, nou, dat is dus helemaal goed. Uh, ik vind het nieuwjaars is ook altijd wel leuk. Een, stuk, een klein stukje in het donker. Klopt. Ja, dat uh, vinden uh, mensen toch wel leuk, hè? Ja, dat, dat is, kijk, wij mogen natuurlijk na zeven uur s'avonds niet, uh, niet meer race op het circuit uh, ja, en in dit seizoen is het natuurlijk altijd om 7 uur s'avonds nog licht. Ja. Uh, dus we hebben, we, sinds een paar jaar hebben we besloten, na beetje, dan na weet je wat gaan gaan met die nieuwjaarsrace. Dan starten we gewoon wat later in de middag, want het is ook een 4 uur race. En dan finish je om 7 uur. Hè, en dan 5 uur is donker, dus de laatste ja, twee uur is, is. dan euh, wordt er in het donker geweest. En het is voor ons wel leuk, maar de deelnemers vindt het ook geweldig. Het is dus een beetje, ja, een, beetje een, een 24 uur van een Mans stemming hebben we dan. Ja, lekker donker lichtje, ja, maar ja, ja, heel speciaal. Maar ja, met Paas, oh sorry. Nee, ga gang. Met uh, Paas gaat het, uh, dat is eigenlijk ook een beetje historisch zo, hè? Met, met de paarseis begin begint het seizoen. Ja. Ja, okay. Daarna, een vol programma? We hebben een heel vol programma. Ja. Uh, we hebben gisteren ons kalender uh, voor, uh, voor het komend jaar uh, hebben we, uh, gepubliceerd. En uh, ja, die is heel vol. Inderdaad. We beginnen met, uh, met paas, eigenlijk met het race seizoen. Daarvoor zijn er ook wel wat evenementen. Bijvoorbeeld de, de circuitrun eind maart. Uh, wat natuurlijk ook, kunnen, ja, dus ook een groot evenement, evenement is. Ja, dat is ook evenement ja. Ja. Maar met paas gaan we racen. En dan begin mei hebben we een nieuw evenement uh, op het circuit. Dat is het Arak Masters Weekend. En dat is een toonaangevend Duits racekampioen. Hmm. Wat met GT3 als eruit, wat naar Zandvoort komt voor de eerste keer. Is echt een internationaal weekend. Uh, dan Pinksteren in juni, uh, of, uh, sorry eind mei en een juni. Pinkster races, ja, en er Pinkster beroemd. races, ook traditioneel. Ja, ja, ook traditioneel. Uh, en eigenlijk alle andere grote evenementen die we dit jaar hebben is, is de Master Formula B in juli, uh, eind augustus de DTM. Een nieuw reglement, nieuwe auto's, ja? een nieuwe fabrikant, BMW er ook bij. Dus dat belooft echt weer een auto. De DTM is altijd wel een spektakel, hè? Ja, maar het was de afgelopen paar jaar was het een beetje moeilijk met de DTM, want er waren nog maar twee merken actief mm -hmm. in, in het kampioenschap. Opel is er toen uitgegaan Opel is er uitgegaan, is toen geen merk bijgekomen. Dat was alleen Audi en Mercedes. Doordat er in 2008 natuurlijk ook uh, dat economisch wat minder ging met die fabrikant, hebben ze gezegd: nou, we moeten kosten reduceren. Ze dus gaan geen nieuwe auto's meer bouwen. Dus Eigenlijk was het sinds 2009 ieder jaar een beetje hetzelfde, dezelfde auto's, dezelfde rijders. De ze waren niet zo spannend meer, dus dat merkten we ook heel erg in de publieke belangstelling. Die werd ieder jaar minder. Maar nu is er een nieuw reglement, allemaal nieuwe auto's, veel nieuwe rijders, dus een nieuw merk erbij. Dus ja, alles ziet eruit dat het weer een groot spektakel gaat worden. Wanneer uh, wordt de eerste DDM in, in Duitsland gereden? Uh, dat is uh, eind april op Hockenheim. Dus dat is wel leuk om daar eens even uh, ja, het, het licht op te steken. Klopt, daar gaan we zeker heen en, om, uh, om te kijken ja. inderdaad hoe dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat gaat worden. En dan... Uh, Begin september. Ook een ontzettend leuk evenement wat we gaan organiseren. Dus de historische Grand Prix. De oude Formule 1 auto's naar Zandvoort terughalen die tot 1985 geraaset hebben. Uh, die organisatie loopt al op, uh, op volle toeren. Uh, we hebben heel veel contacten met, met eigenaren van die auto's. En iedereen is razend enthousiast om naar Zandvoort te komen. Zandvoort is natuurlijk een traditioneel circuit. Ja. Wat iedereen wat nog kent. is wat anders dan de, de, de dagen van de historische autoraceclub. Ja, dat is, dat, dat, dat is natuurlijk ook uh, nostalgie met de oude Klopt. in september dat zijn eigenlijk allemaal meestal toewagens en GT's, dus gesloten auto's, maar niet de oude historische Formule 1 auto's. En wat wij nu gaan organiseren is echt de, de auto's die tot en met 1985 op stand voor het wereldkampioenschap Formule 1 hebben gereden, om die weer terug uh, hier naar, uh, naartoe te halen. En er is enorm veel belangstelling voor. Uh, ik had uh, gisteren nog contact met uh, de Engelse organisatie van de, zeg maar, de echte oude Formule 1 auto's tot 1961. Mm -hmm. En die zeiden van nou, we hebben zes evenementen, komend jaar gaan we doen. Maar Zandvoort, uh, de, zeg maar Nieuw is. Maar daar is verder weg de meeste belangstelling voor. En we verwachten dat we ook de meeste auto's in Zandvoort aan de start gaan krijgen. We krijgen dus weer de fanwalls en de bier. Ja, die komen allemaal terug. Het jammer is dat we niet meer zoveel garages in het dorp hebben. Nee, maar we gaan er toch ja. wel wat aan doen. Rijn, we gaan Dirk dat... van de Broek nu nee, nee, nee, nee. Maar dat is natuurlijk wel iets wat, wat echt Zandvoort ja. is. Sorry. Ja. Ik, ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Daar nou. ben ik te jong voor. Maar uh, ja. je hebt daar veel foto's van en filmpjes. Daar ken ik daar ook van. Ja. Dus wat we in ieder geval gaan doen, en dat wordt echt heel leuk. We gaan op zaterdagavond na afloop van de trainingen, gaan we met al die oude muur auto's gaan we rondje het dorp in, gaan we een rondje dorp maken. En dan gaan we ze ook neerzetten in het, in het centrum. En er uh, dus zullen waarschijnlijk in overleg met de ondernemers uh, gaan we kijken of we er ook iets met muziek uh, omheen kunnen doen. Dat is echt een heel leuk festival heel leuk in, het, uh, in het dorp. Komt ook op zaterdagavond. Ja, ja. En dat, ja, ja. Uh, ik, ik heb merkte me in mijn vakanties in Garage Davids en het was altijd een ja, feest als je Davids was, bij, La nu, bij Derek, Dirk van de Broek. Uh, ja. van Daar de Broek. stond Lotus Volksmaar. Ja, ja. ja het was altijd een feest. Ferrari stond <laughs> bij de Rode Straat. Ja, ja, ja. ja. Maar daar ging wel... je dan ook echt heen om, om, om daar foto's te maken. Om ja. te kijken wat er gebeurt. Ja, ja. Wij, wij, ik, ik, af en toe krijgen we ook wel foto's opgestuurd van mensen die, uh, die in een oude schoenendoos met foto's tegenkomen. En dan die oude uh, racefoto's uh, ja, En ja, die dan bij ons afgeven. Dat is heel leuk. Dat is ja. echt heel leuk. Ja. Um, ja, uh, dan gaan we naar het einde van het seizoen ja. toe. Uh, in mijn gedachte al de Trophy of the dunes de laatste. Nee, de finale races zijn het laatst. Die zijn, het laatst. Uh, die zijn dit jaar gepland op uh, 6 en 7 oktober. En ook daar uh, dat gaat weer een bijzonder uh, uh, gebeuren worden. Want het uh, wordt de eerste keer dat we het wereldkampioenschap GT's in Zandvoort uh, organiseren. Dat uh, dus dat is ook heel bijzonder. Er zijn maar vier van die wedstrijden in Europa. Het is een wereldkampioenschap dus die rijden overal op de wereld. Ja. Zandvoort is een van de Locaties waar dus gaat worden op 6 en 7 oktober, het is de laatste race in Europa voordat ze naar Zuid-Amerika gaan. Dus ja, daar zijn we natuurlijk ook heel erg blij mee. En uh, ja, het is ook bijzonder dat we dat, uh, dat, we dat uh, hebben weten binnen te halen. Deze uh, twee speciale dingen die je noemt, hè? Uh, heb je dat er dan kan je extra geluid daar? Uiteraard, ja. uh, kijk, we, we hebben natuurlijk die verruiming van die geluidsdagen gekregen van 5 naar 12, en uh, dat betekent dat we dus meer weekenden uh, dit soort klassen naar Zandvoort kunnen halen. Top. En uh, ik ben ook blij dat we zo'n mooie kalender hebben kunnen samenstellen voor dit jaar, zodat we ook echt kunnen laten zien aan iedereen die zich ervoor ingezet heeft de afgelopen jaren, van jongens, kijk, met dit die extra dagen kunnen we dit allemaal organiseren hè? en dit kan uh, zoveel mooie dingen naar Zandvoort brengen, waar wij niet alleen als circuit van profiteren, maar hopelijk ook alle ondernemers in Zandvoort. Ja, daar is geleden uh, gesprek geweest met, uh, uh, met ondernemers en, uh, en het circuitpark Zandvoort. Ik ga het heel scherp stellen, uh, na de race gaat bijna iedereen naar huis. Ja, nou ja... Hoe, hoe, hoe wil je dat... Uh ik kan me voorstellen nou, dat, dat ik zal... het op zaterdag ga doen. Dat zal, dat, zal altijd, dat zal altijd een moeilijk punt blijven. Mm -hmm. uh, ik denk dat het, dat heeft niks met het circuit of met zand voor te maken. Waar je ook heen gaat als bezoeker een evenementbezoek, als het afgelopen is wil je naar huis. Ja. En dan ga je niet nog vier, vijf uur ergens verpozen. Helemaal niet als je de volgende dag weer moet werken. Dus ik denk dat juist die kans ook ligt wat je zelf aangeeft ja, in de dagen daarvoor. Uh, met, met grote evenementen zijn uh, de teams en de deelnemers zijn al vaak vanaf woensdag ja. aanwezig. Daar ja. nou, richt je daarop. Hè. En uh, Ik weet zeker dat daar heel veel mogelijkheden voor zijn. Maar maar probeer ook dat circuit te gebruiken, dat als er inderdaad heel veel mensen toch op die zondag zijn geweest en misschien voor het eerst in Zandvoort komen en dat ze wel zien hoe gezellig Zandvoort eruit ziet ja. en wat er te doen is, zodat ze daarna ook uh, nog een keer terugkomen op een andere dag Ja, de, het was altijd wel geweldig om te zien en dat was natuurlijk bij, bij, bij de grote race dat als het afgelopen was, stond het tot Amsterdam ongeveer vast. En dat zijn natuurlijk wel de mensen die nog even ja. door mee meegaan. En dat zie je ja. niet meer. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar dat komt ook. We, we, kijk, daar zijn natuurlijk best wel veel veranderd de afgelopen jaren. Uh, overheidsinstanties, en met name de veiligheidsdiensten, mm -hmm. uh, willen niet dat alles muurvast staat nee. na een evenement. Dus nee. die verplichten organisatoren om allerlei verkeersmaatregelen te nemen. Dat is ook onderdeel van onze vergunning dat we dat moeten regelen. Dus dat is allemaal op orde. Uh, dat heeft als voordeel voor de bezoekers dat ze makkelijker in en uitstromen. Ja. Uh, is voor ons ook fijn hè? Want wij krijgen niet meer de klachten Zandvoort is altijd onbereikbaar hè? Dat, dat was een beetje tien jaar geleden wat we al hadden ja. hoorden Nee, groot evenement, ik ga niet naar Zandvoort, het staat toch altijd vast Nou, dat is voorbij ja. Helaas heeft dat wel tot gevolg inderdaad Dat die, die, die, die files hè, die tot s avonds laat duren Dat alles muur en muur vast staat Ja, die zijn er niet meer nee. Nee. Nee. Nee, Dat had wel zo zijn voordeel Ja, verkeken. aan de ene kant ik, ik, <lacht> Maar ik denk op termijn dat het niet goed is hè? Nee, dat denk ik Nog niet. steeds uh, we, we kunnen echt zeggen dat de laatste zes, zeven jaar dat het echt goed geregeld is. Dat we nooit meer grote problemen hebben met verkeer. Nee, nee. Maar nog steeds merk ik dat als ik uh, buitenlandse organisatoren spreek en zeggen van jullie in Zandvoort komen rijden, ja, maar... Het uh, zit er nog steeds een beetje... Uh, uh, ja, uh, uh, okay. Zandvoort is moeilijk bereikbaar. Uh, gelukkig kunnen we nu aantonen dat het niet zo is. Maar het zal nog even duren voordat we daar vanaf zijn. Ja. ja, kijk, als iedereen overtuigd is, hè, dan, dat is de, de kracht. Je moet eerst zien en dan geloven. Want als je iets hoort, dan is het al zo. Klopt. Ja, is um, ja, aanname, ja. Even naar het klokje kijkend, we moeten afsluiten. Het is 51. Het is 51. <laughs> ja ja jullie, jullie weten genoeg. Ja, ja, wij, wij, maar... we, we kunnen uren over het circuit en uh, omheen uh, praten. Wat ik concludeer is dat er weer een ontzettend mooi programma gaat plaatsvinden op het circuit. Ja. Dat is ja. natuurlijk weer uh, te bekijken op jullie website. Ook op En uh, nogmaals, uh, ja, wij, wij als circuit staan, helemaal, staan echt open voor samenwerking ook met alle ondernemers in, in het dorp. En dat heeft die bijeenkomst waar je net ja. gerefereerde, uh, Daar is dat ook duidelijk geweest. Maar we moeten het wel met elkaar doen. Nou, gelukkig wordt er al gevolg aan gegeven, want er zijn nog wat wat leuke ideeën zijn. Er ja, ik heb komen. begrepen dat er muziekfestivals voor een uh, groot evenement van ja. Screepo komt. En dan is, dan is het inderdaad zo dat de mensen al in het dorp zijn. Nou, en ik denk juist als, als die mensen die dan in het dorp zijn, en als die dan zo'n fantastische avond meemaken, die gaan echt terugkomen. Nou, en de... die komen dan ook terug op dagen dat er geen races zijn. Ja, dat ik, weet ik zeker. Okay. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja. Erik, bedankt voor je komst. We zien je ongetwijfeld <lacht> nog terug uh, dit seizoen. Om nog wat te vertellen. Dus straks. We zijn één ding vergeten. Dat is de Welzijnskoer oh ja daar wilde jij het nog even over hebben dat gaan we volgende keer doen we zitten een beetje krap in de tijd we hebben nog de agenda ook en de ja, ja en de muziekje. Eric, Eric, bedankt we gaan je nog uitnodigen over die welzijn ja, we ja. daar willen we het nog even over hebben oké okay, fijne dag nog goed Dank dankjewel Erik Chicago if you leave me now wegdraaien, want het, het klokje is straks 56 en dan zegt Daan, dan ben je uit de lucht. Ja, ja, dus ja. we moeten het ook nog even netjes afronden. Ja, ja, we gaan het ook netjes afronden. Dit was uh, Goedemorgen Zandvoort. Vandaag 4 februari en wordt druk gediscussieerd aan de markt uh, Maar nog met het circuit. Je moet en... even niet vergeten het programma hierna te vermelden, Ben. Dat, Dat is over Oud Zandvoort. Met een Oud Zandvoorter. Ja, Aad Koning. Ja. Uh, dat is een, een schelpenvisser in Rusten. En uh, die gaat. Uh, Pieter Joustra doet het interview. Die gaat van alles vertellen over het Schelpenwissen. Nou, ik, ik zie ze op het strand. Maar het ja. schijnt een Katwijker of Noordwijker te zijn die hier Schelperwis. Nou ja, vooruit hem maar, als is het me niet te veel jat. <laughs> Goed. Goedemorgen antwoord weer vanuit Hotel Hoogland. We danken het team van Hotel Hoogland en Floris Faber voor zijn uh, gastvrijheid. En de heerlijke koffie die geschonken is door Gert van Kuik. Uh, ja, in, in grote mate. In grote, grote veel mate. Mee. De techniek was voor Daan Leffers, de redactie Betty van Voorst en Ella Jansen. Uh, de presentatie Don En Ben de Zon. Ja, en dan en uh, wij gaan afsluiten met uh, Joe Cocker. You are so beautiful. Maar hier zeggen we nog. Dag hoor.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 Volgens een woordvoerder zijn de resultaten over afgelopen jaar de beste sinds de oprichting van het bedrijf 125 jaar geleden. De inflatie is in Nederland de afgelopen maand licht gestegen. De prijzen stegen met 2,5%. In december was het inflatiecijfer nog 2,4%. Vooral benzine, gas en elektriciteit werden duurder. De benzineprijs bereikte in januari een recordhoogte. De inflatie zit in Nederland bijna een jaar boven de 2%. In Nederland stijgen de prijzen iets harder dan gemiddeld in de eurozone. Voorzitter Wientjes van ondernemersclub VNO-NCW... wil een nationaal akkoord over een nullijn voor iedereen. In een ingezonden brief in Trouw zegt hij dat het van een grote verantwoordelijkheid zou getuigen... als de verlamde FNV-bonden in dit zware economische tij de rijen zouden sluiten. Zo'n nationaal akkoord verdeelt volgens Wientjes niet alleen de pijn... maar levert onmiddellijk ook veel geld op. De Nederlandse spoorwegen denken erover een tweede website te bouwen met reizigersinformatie. Die kan dan worden gebruikt als de gewone site overbelast raakt... Een alternatief is om de capaciteit van de huidige website te vergroten. Dat is het afgelopen jaar al een keer gebeurd. Nu kan de website 24.000 bezoekjes per minuut aan. Voor die tijd was dat 7.000. Vorige week viel de NS-site een aantal keer uit toen het treinverkeer ontregeld raakte door de sneeuw. Topman Homme van ING heeft zijn excuus.